Eerst een klomp met het NOS-journaal. In Israël wordt vandaag herdacht dat het precies een jaar geleden is... dat Hamas een grote aanval uitvoerde in het land. Terroristen van Hamas vermoorden 1200 mensen in Israël... en gijzelden zo'n 250 slachtoffers. Veel van hen vielen op een muziekfestival... waar gewapende paragliders landen... en bezoekers op een brute manier om het leven brachten. Bij een herdenking in Tel Aviv houdt premier Netanyahu vandaag een toespraak. Vrijwel direct na de aanval van Hamas viel Israël de Gazastrook binnen... waar al meer dan 40.000 Palestijnse doden zijn gevallen. Hezbollah heeft een aanval uitgevoerd op Haifa, een stad in het noorden van Israël. Daarbij zijn volgens Israëlische media meerdere mensen gewond geraakt. Hezbollah zegt dat het een militaire basis bij Haifa heeft aangevallen. Het ROC Mondriaan in de regio Den Haag gaat de maatschappelijke diensttijd voor studenten zelf betalen... Het kabinet trekt geen geld meer uit voor het programma waarbij jongeren een half jaar vrijwilligerswerk kunnen doen. Maar de mbo-instelling zegt dat de maatschappelijke diensttijd studenten helpt in hun persoonlijke groei. En het creëert kansen voor jongeren die het moeilijker hebben. José Mondriaan kan de eerste jaren nog oude subsidies opmaken, maar gaat daarna zelf door met het programma. De eerste van de 24 toegezegde Nederlandse F-16 aan Oekraïne zijn inmiddels geleverd en ook al ingezet. Dat heeft defensieminister Brekelmans gezegd tijdens zijn bezoek aan de Oekraïnse stad Kharkiv. Daar zei hij ook dat Nederland 400 miljoen euro uittrekt om samen met Oekraïne geavanceerde drones te maken. Die zijn niet alleen bedoeld voor verkenningen, maar ook voor luchtafweer en voor aanvallen. Oekraïne hoopt er doelen mee in Rusland te kunnen raken. Als de drones succesvol zijn, komt er meer geld om de productie op te schalen. Het weer bewolkt met wat buien. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen in het noorden eerst nog buien, maar daarna vrijwel overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. Met nu de nacht. Hmm.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 Bye. Let's see how to